Zaterdag is er in Geneve hoog overleg over de crisis in Syrië. Bij uitnodiging van de speciale gezant Kofi Annan... komen onder meer VN-topman Ban Ki-moon... en de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS... Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Rusland bijeen. Annan wil dat ze een uitweg zoeken uit de burgeroorlog in Syrië. De EU-top in Brussel is overgegaan in een crisisoverleg. Rond 1 uur vannacht gingen de regeringsleiders van de niet-eurolanden weg... en de andere regeringsleiders praten over de crisis op de financiële markten. Spanje en Italië eisen acute steun. Ze willen dat Europa zonder verdere strenge voorwaarden... staatsobligaties opkoopt om de rente omlaag te brengen. Ze zeggen dat ze alleen nog tegen een ondraaglijk hoge rente kunnen lenen. In Londen hebben de buschauffeurs aangekondigd... dat ze volgende maand twee dagen gaan staken. De tweede stakingsdag valt drie dagen voor de start van de Olympische Spelen. Gevreesd wordt dat de staking het verkeer ernstig zal ontregelen. De vakbonden eisen een Olympische bonus van ruim 600 euro... voor elk van de 20.000 buschauffeurs in Londen. Hun collega's van de Londense trein en metro... hebben zo'n bonus al toegezegd gekregen. Volgens vakbond Unite kan het benodigde geld voor de chauffeurs... gemakkelijk worden betaald uit het budget voor de Olympische Spelen. Er zou een overschot zijn van zo'n 600 miljoen euro. Dan het weer, wisselend bewolkt en droog. Overdag wolkenvelden en zonnige periode. Smiddags in het zuidoosten, kans op een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Eigenlijk heb ik nog maar één vraag openstaan. En dat is die vraag van Gerrit over de teksten... die je leest op de zijkant van een Duits boek. Als je een Nederlands boek voor je neerlegt, eh, zeg maar op tafel gewoon, zoals je een boek neerlegt, dan kun je de zijkant lezen, dan kun je de titel op de zijkant lezen. Als je een Duits boek zo neerlegt, dan kun je de titel niet lezen, want dan staat hij ondersteboven. Dus dan moet je de boek, het de boek, het boek omkeren, zodat hij met de bovenkant naar beneden ligt. En dan kun je op de zijkant de tekst lezen. En waarom is dat nou? Ik vind het een goede vraag van Gerrit. Het uh, blijkt inmiddels uit de gesprekken ook zo te zijn met Franse boeken. Dus het is uh, typisch Nederlands om het, uh, lijkt mij, goed om en handiger te doen. Goed, ik, uh, ik ben benieuwd. Als je het weet, laat het me even weten. Uh, bellen met antwoorden, maar ook met vragen natuurlijk, kan altijd naar 0800-1121... Mailen kan naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Twitteren kan via @nachtsuster En chatten, dat kan ook tijdens dit programma. Dat doe je op www.nachtzuster.net Dan vind je, links, vind je links een overzichtje waar onder andere de chat bij staat. En op die site vind je ook een overzicht van de vragen die nog niet beantwoord zijn. Maar dat is in dit geval dus alleen die ene over de Duitse boeken. Uh, bellen dus naar 0800-1121 en... Ik zag net een tweet voorbij komen. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Oh, nee, dan moet niet hier klikken. Maar hier, dan kan ik hem terugvinden. De, een, een tweet van uh, Jake, of DJ Ake, of, maar ik denk Jake toch. Uh, die schrijft van, nee, een, uh, uh, iemand nu bij Nachtzuster die pleit voor traptypografie op de rug van een boek. Dus dat, barbaar. Dus dat was inderdaad het pleiten om zo letter boven letter te doen. Maar dat is dus helemaal niet de bedoeling, begrijp ik. Nou, mensen met het verstand van typografie 0800-1121. En dan is het nu vier minuten over vier. Altijd op donderdagnacht bij Omroep Max op Radio 1. Mijn nachtzuster. Het moment voor disco. En vannacht is dat het moment voor Two Men Sound. En Disco Samba. Charlie Brown zingen ze over. Marcel, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik uh, meen te weten dat uh, die tekst op uh, het boekrug een gevolg is van de Joodse drukker. Oh? Uh, en het merkwaardige is, dat is dus in veel meer landen het geval, maar dat uh, heeft iedereen al begrepen. Bij DVD's is dat ook zo. Maar op Duitse muziekcassettes staat het weer op de, laten we zeggen, Nederlandse manier. Nou, en cd's dan? Wat zegt u? Cd's? Uh, geen idee. Geen Duitse cd's in huis? Die, die heb ik uh, niet bij de hand. Goh, wat grappig. Ja. En um, uh, uh, hoezo dan die Joodse drukker? Het uh, Hebrelis leest er achter en naar voren. Het boek oh. is andersom ingebonden. En als je dan die uh, boeken neerlegt, dan. Nou ja. Met die zogenaamde mooie kant waar u het er straks over had. Ja. Dan uh, ligt het uh, op de andere manier. Oh. Maar dan lees je van achteren naar voren, maar niet ondersteboven. Nee, niet ondersteboven, maar het gaat ook op de, de, de boekenrug. Hè? En dan ga ik van in de war. Ja. Even kijken, want stel nu dat ik van achteren naar voren zou lezen. Ja. Um, uh, uh, ja. nou, stel het begin. Uh, wat uh, mooie boektitel hadden we net. We hadden net de man die zaagt. Vond ik een mooie boektitel. Pen weer leeg. De, de man de reservepen die zaagt. Nou, stel dat ik dat van achter naar voren zou lezen, dan krijg je dus zaagt. Ja. Eit nou, et. Maar dat is nog steeds niet ondersteboven. Nee. Dus dat is het niet? Ja, of ik denk ik het... nou weer helemaal verkeerd? Nee, op zich, op zich niet verkeerd. Het, het gaat erom hoe, uh, hoe men in de tijd heeft besloten om dat er neer te zetten. Ja. En... en uh, Tegenwoordig hebben we dus mooie boekbanden, zeg maar, zeggen we dan. Ja, maar eh, als je dus wat oudere boeken pakt, uh, dan is het uh, uh, laat ik zeggen, het ontwerp van de omslag is eigenlijk heel redelijk simpel. Ja. Gewoon met een gouden lijntje en, en een hoekje en, en, en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dat verklaart nog steeds niet waarom het ondersteboven staat. Nee. Uh... Ik, ik, ik heb dat wel eens in een uh, Duitse boekwinkel uh, dus gevraagd, waar ze ja. dus ook uh, uh, gramofoonplaat en muziekcassettes en dat soort dingen verkopen. Want op de is het ook het geval. Nou... Op de, de hoest van de grammofoonplaten is het ook andersom. Echt waar? Ja. En op de zetten niet. Nee, het is heel raar allemaal. Het wordt alleen maar raarder. Dat is wel... Ik heb tot zes uur, dus we kunnen er nog even over filosoferen. Nou, bedankt ja, okay. Marcel dat je het nog onduidelijker gemaakt hebt. Dat spijt me dan. Nee, hoor, okay. het geeft helemaal niks. Dankjewel. je Oké, hoi. Bernard. Ja, goedenavond. Hallo. Hoi. Zeg nou, het ik dus. heb het antwoord, hè. Oh, gelukkig. Ja, het is... Uh, ik, ben, ik ben blij dat, ik, dat iedereen uit de brand kan helpen. Ja. Wat dat betreft. Nou. Kijk, het punt is namelijk, uh, in tegenstelling tot de Nederlandse cultuur... ...is de Duitse cultuur veel meer een cultuur van wetenschappers en professoren en, en dergelijke. Ja. Dus die mensen die zitten aan een, laten we zeggen, aan een uh, dressoir... Of, of, een, ...of een grote bureautafel en dan lezen ze een boek... ...en daar studeren ze een paar hoofdstukjes uit en dan leggen ze hem weg. Ja. En dan leggen ze hem weg met de rug van zich af. Dus zeg maar... als je tegenover de professor zit... Ja. de professor zit achter zijn bureau... Ja. dan schuift hij het boek... zeg maar, als hij hem weglegt eventjes... Ja. Legt hij, schuift hij hem dus met de rug... Naar, naar jou toe. Maar als hij dan even een boek moet zoeken... want hij heeft natuurlijk 20, 30 40, 50 boeken... waar hij tegelijkertijd aan Tuurlijk. het studeren is... en allerlei theorieën ja. aan het extraheren is... en dergelijke... Ja. Dan moet hij dus, dan kan hij dus niet zien welk boek welk boek is. Nee. Dus dan moet hij even gaan staan en dan kijkt hij over dat torentje van, van boeken, kijkt hij aan de bovenkant, kijkt hij zo naar beneden en dan ziet hij dus het niet op zijn kop, maar dan ziet hij het dus gewoon goed. En dan kan hij het zelf lezen. Probeer het maar eens. Ja. Dus bij het Nederlands boek kun je het dus niet lezen, lees het op zijn kop. Dus je... Snap je ook? ik bedoel? Ja. Maar hij legt dus... Wacht even. Ik heb het boek hier voor me. Ik ben even... Ik leef me even in Slavskine methode. Ik ben even een wetenschapper. Ja, dat is misschien lastig voor je. Ja, dat gaat wat <laughs> ver met mijn simpele hbo-opleiding. Maar, dan, ik, uh, ik heb dus dit, dit boek. Ik denk van goh, interessant. Ik ben bij pagina. Nou, deze heb ik eventjes niet nodig. Dan leg ik hem. Ja. En dan doe je hem van dicht, met de mooie kant boven. Ja. Maar dan schuif je hem dus met de, met de rug van je af, eventjes op, naar het, naar, van je af. Ja. Nou, dus dan heb dat... ik nog een boek hier. Het is hetzelfde boek, nog. maar daar hebben we het niet over. En dan Zo. weet je op een gegeven moment niet meer welk boek welk boek is. Nee. Ze liggen allemaal op elkaar. Dus ja. alleen de bovenste ja. kan ik zien wat het is. Ja. En dan sta ik op. En dan kijk je... En ik krap eens even ja. in mijn lange witte baard. ja. Want ik ben een wetenschapper. En dan buig ik over de boek... Nee, dit is het niet. Dit gaat alweer mis, uh, Bernard. Want als ik nee, een dat... stapel boeken heb, dan kan ik daar niet overheen buigen. Nee, nee, maar je hebt geen stapel van de meter. Nou ja, je zegt net 30, 40, 50 boeken. Nee, ja, maar die heeft hij verspreid over kleine stapeltjes. Oh, oké. Okay. Dat is wel nee, verstandig. Het is, voor, het, het is, voor het buigen vast. Het is, kijk, okay. je, je, je kunt je voorstellen, een wetenschap legt even iets, beetje links, beetje rechts, beetje midden, beetje... Ja, ik beetje, moet eerlijk iets. zeggen, het is wel handiger als het ondersteboven staat dan, inderdaad. Zie je? Zie je? En dat is gewoon de reden. En in Frankrijk hebben ze dat ook, want dat is ook een cultuur van... Wetenschappers. Van chauvinisten en wetenschappers en cult Ja. zeg maar. Ja. En hier in Nederland is een cultuur van uh, kaasmakers, en, en hier, timmermannen en, en uh, vissers. Meer, nee, luister, hier hebben wij, wij hebben de cultuur van de boekenclubs. Hier, hier leest niemand een boek, maar iedereen zet het hier in de kast... zodat je kunt laten zien dat je al die boeken hebt. <laughs> maar dan moeten de mensen het wel kunnen lezen, wat je hebt. Dus dan staan ze, zetten ze het ondersteboven. Snap je? Dus wij zijn, dit is meer een consumerende ja. boekencultuur. Ja. En daar is het meer een producerende boekencultuur. En vandaar dat dus het bij ons ondersteboven staat. En bij die, bij die Duitsers en die Fransen, die zetten het goed. Alleen het is maar vanuit welk perspectief je het kijkt natuurlijk. Ja, ja. Maar dit is dus de reden. Dus, ja. Ja, dit dus voor de duidelijkheid: mm -hmm. als je je boek gewoon op tafel legt, met de zijkant ja. naar je toe en je kunt het niet lezen, dan staat het goed. Volgens de wetenschappers in Duitsland en Frankrijk... die volgens de Duitse en Franse ja. cultuur heel Precies, wetenschappelijk zijn. Dus, ja, juist, en dat heeft dus te maken met, met, met een bepaalde vormen van complexe kunnen denken. Want je zou, wij als Nederlanders zeggen... Van waarom leg je het niet gewoon met de rug naar je toe... en dan kun je het gewoon zo lezen. Ja. Maar nee, zij leggen het dus juist met de rug van zich af... Want het punt namelijk is, ze moeten dan even zoeken en kijken en dan komen ze op, op onverwachte ingevingen en onverwachte ideeën. Ja, maar dat is bekend. En, en. Als je ondersteboven hangt, dan uh, nee, snap word je, je creatiever. Dus dat, ja, inderdaad. Ja. Dan gaat het bloed een keer stromen <lacht> op een plek waar het normaal niet komt. <lacht> Ik ga je bijna je geloven, Bernard. Nee, je maakt er nou een dolletje van. Maar ja, maar het is proberen... natuurlijk ook een kletsverhaal, maar het is wel een prachtig verhaal. <laughs> nou, jij noemt het een kletsverhaal. Ik vind het net zo plausibel als dat iemand zegt van, uh, dat het uh, met, met, met typografie te maken heeft. Ja. Ik denk eerlijk gezegd ook als je kijkt van waar de boekdrukkunst uh, eigenlijk is uitgevonden. Hè, dat is in Duitsland ergens, ik weet niet meer hoe dat plaatje heet. Ja, men is daar op die manier zo begonnen en dat is zo gebleven. En wij als koppige uh, Hollanders hebben het gewoon zogenaamd makkelijker gemaakt. Maar daarmee is wel een stukje cultuur uh, ja, verloren gegaan. Denk ik dan weer. En dan heb ik zoiets van, nou, laat ik maar net doen alsof ik een professor ben. En dan, en dan buig ik me over die boek heen. Ja. Het, is ook, het is ook zeg maar de handelingen. Je buigt je over een boek heen. Dus dat is al. Het, het, het, het, het, het zorgt ervoor dat je gewoon over. Voor een, een soort bewustzijn. Het is, het, het is een ander soort bewustzijn. Je gaat op een ja. andere manier. Het is ook uh, minder uh, gepland. Hè? Het is weer associatief. Uh, er komen gewoon andere creatieve uh, gedachten bij je op. Er, er schieten andere laadjes open, noem maar. Uh, ja. En daardoor ontstaan er dus theorieën en, en, en gedachten en filosofieën. Bedoel, kun jij één heel belangrijk internationaal Nederlandse filosoof noemen. Um, die is er vast wel. Ja, maar kun je die noemen? Nee, maar ik, ik bedoel, ik kom echt niet heel veel met kun jij, een rijtje filosofie. Een heel filosofen. belangrijke Franse filosoof. Uh, ja. Nou, wie dan? Uh, ja, dan wil ik, ik wil Descartes zeggen, maar dan spreek ik het natuurlijk weer verkeerd uit. Nou ja, goed, je spreekt ons Holland en maar je hebt wel gelijk. Het is Descartes, dus een hele belangrijke uh, Franse filosoof. Nou, dat komt misschien mede doordat, dus. Die titels van al die boeken bij ons ondersteboven staan. Dat ze dus in Nederland. Dat wij geen filosofen, filosofen hebben. hebben omdat wij, wij namelijk. Wij kunnen namelijk gewoon een, naar een boek kijken en het gewoon lezen. Dus wij komen helemaal niet tot de filosofische gedachte. Dat we moeten gaan staan en over het boek heen moeten buigen. om, onze, om het bloed naar dat onze hersenen los. te laten stromen. kijk, buigen, kijk die, die Fransen en Duitsers. die buigen zich over een probleem. die buigen zich over een boek. He? En wij kijken ernaar. en wij denken, oh, we kunnen het gewoon lezen. Dus bij ons komt er niet eens een bepaalde vraag naar boven. Ik word geholpen op de chat. Wat zeg je? Bernard, ik word geholpen op de chat. Ik, oh, heb, okay. ik, ik kan namelijk nooit ad hoc een naam of een titel noemen. Maar uh, uh, Erasmus en uh, Spinoza. <lacht> Inderdaad. Nou, dat en die hingen allebei wel eens ondersteboven over hun boeken. En dan dachten ze, ik kan het niet lezen. dachten ze ja, dan... Maar... Ja, dat klopt, want die hadden, de, die hadden namelijk de oude boeken, dat waren namelijk Latijnse geschriften. Als je even kijkt in welke tijd die leefden, die gasten, Erasmus. en... Uh, en dan stond het ondersteboven. En die zijn allemaal in Duitsland nog ingebonden en gedrukt en dat stond ondersteboven. <laughs> ja, dan kun je kunt erop lachen, want het is wel zo. <laughs> ja, zolang ik geen beter verhaal heb, vind ik het uh, fantastisch. Uh, maar ja... Maar ik pleit er wel voor een Nederlandse vereniging... van mensen die ondersteboven boven hun boeken gaan hangen. Gewoon ter promotie van de filosofie in Nederland. Ja. En dan gaan we ons massaal buigen over de boeken. Ja. Maar uh, um, ik ben wel benieuwd hoe je hier nu toe komt. Want het is, het, het, het is een stukje filosofie wat je eigenlijk beoefent. Nou ja, hoe het komt. Ik zit me gewoon te bedenken van wat doe ik zelf... En je bent een uh, be wetenschapper. Ik, nou, Nee, helemaal niet. Maar ik stoor me, ik stoor me altijd aan het feiten dat ik dus <laughs> iedere keer de titels ondersteboven moet lezen. <laughs> Als ik me over een boek buig. Maar ik kom eigenlijk door mede door behulp van dit programma en achterdag dus ook die rug naar me toe zou kunnen leggen. Ja, ja maar jij doet het natuurlijk op de wetenschappelijk filosofische manier <lacht> ja, van Descartes ja. en Nietzsche, terwijl wij doen het hier gewoon op de Jambour fluitjes manier, dat je het gewoon kunt ja. lezen. Ja. Goed. Nou, leuk dus geprobeerd, ik op... Bernard. Ik vind het okay, een mooi verhaal. Nou. Oké, okay. succes. Als je nog eens een filosofie los wil, halen, los wil laten, dan bel je maar, hè? Oké, okay, is prima. Doei. Dank volgende keer dan. Doei. Els. Els. Els, die hangt even ondersteboven, boven de boeken om het bloed de andere kant op te laten stromen. Hallo, met wie? Heb ik nog iemand aan de telefoon? Iedereen is nu eventjes de hele boekenkast leeg aan het halen... om even te proberen hoe je dat doet als je er overheen leunt. Timo. Ja, hello, hallo, met Timo. Hallo. Hoi, hoe gaat ie? Nou, redelijk wel, met jou... Ja, goed. Ah, wat kan ik voor je doen? Nou, ik dacht uh, een, een aanvulling op twee vragen. Ja. En een vraag. Nou, dat uh, schiet lekker op. Kom maar. Oh, sorry. Ja, van die boeken. Ja. Ik zat te denken aan de analogie van een blog, zeg maar. Of uh, zeg maar iets wat je op internet aanvult. Ja. Dan staat het meest recent uh, meestal bovenaan omdat als je iedere keer als je terugkijkt, zeg maar, wil je al oh, ja. eigenlijk de dingen lezen die je nog niet gelezen hebt. Ja. En als je zover komt dat je uh, komt in de sectie waar je al geweest bent, dan denk je, oh ja, vanaf hier heb ik het al gelezen. Toch? Ja. Nou, met ja. boeken, zeg maar, die zet je in de boekenkast. Ja, volgens mij gewoon in de volgorde, zoals je ook schrijft en leest van links naar rechts. En als je dan de, de titels van de boeken gaat bekijken, ja. dan kan je wel iedere keer van links, zeg maar naar rechts kijken, maar dan kom iedere keer dezelfde boeken tegen die je al honderdduizend keer hebt gezien. Dus je wil eigenlijk, zeg maar, zoeken vanaf de boeken, vanaf de rechterkant, van de nieuwste boeken naar de oudste boeken toe. Ja. Toch? Mm, ja, ik twijfel een beetje. Nou, het lijkt mij gewoon dat als je, zeg maar, bijvoorbeeld uh, een, een serie boeken hebt waarin iedere keer een nieuw volume uitkomt. En dan heb je die oudste boeken al gelezen, die zitten in je hoofd, zeg maar. Die wil je niet nog een keer tegenkomen. Dan wil je de jongste boeken, zeg maar, het liefst het meest tegenkomen. Ik vind het mooi bedacht. Ja, een wetenschapsbibliotheek of zo ga je niet iedere keer van links naar rechts kijken. Want dan moet je kijken van, ja, je komt iedere keer, wordt ietsje minder bekend. Maar je komt iedere keer dezelfde woorden, zeg maar, tegen of dezelfde titels tegen. En dan gaat het een beetje vervelen. Dus dan zou ik ze anders omzetten. Dat werkt wat efficiënter. Ja, maar ik, dat verklaart nog steeds niet waarom er onderscheid is... tussen Duitse boeken en Nederlandse boeken. Nee, ja, ik vond ook wel wat te zeggen voor die inslag, die inslag van de wetenschap. zeg maar, dat, dat als je het efficiënt wil doen, uh, dat je het inderdaad uh, zeg maar linksom kantelt. Ja. En als je het wat minder efficiënt wil doen, maar gewoon uh, van makkelijk leesbaar... Gewoon zo, ja, zoals je ook zeg maar, leest van links naar rechts, dus gewoon romans en dergelijke... ja, dan maakt het niet zo veel uit... Denk ik dan. Want dan zoek je gewoon een boek wat je, wat je terug wil lezen. Ja, ja. Dus het is meer zeg maar, het, het, het, het educatieve, onderscheid tussen het educatieve en het, uh, zeg maar, de lering en de vermaak. Dus de lering is dan linksom, of ja, linksom gekanteld. En ter vermaak is dan rechtsom gekanteld. Ja, het, het mooie vind ik toch dat uh, uh, dit hele onderwerp ons allemaal wel uh, triggert om erover na te denken. Ja, precies. Dat vond ik ook mooi. Ik vind ik altijd leuk van radio. Ja. Als ze een vraag stellen, dan kan je ergens over nadenken. Normaal stellen mensen niet zoveel vragen aan je. Nou ja, dat is ook altijd het, uh, het, uh, wat ik altijd zeg als mensen zeggen... ja, je kunt het ook googlen. Ja. Dan denk ik altijd, ja, maar kom er maar eens op. Om te gaan ja, googlen ga ik... over waarom, boeken, uh, waarom de tekst op een zijkant van het boek... in het Duits ondersteboven staat. Dat zou ik niet op een doordeweekse dinsdagmiddag bedenken om te gaan googlen. Nee, maar hoe moet je het überhaupt googlen? Ja, dat, dat kun je wel op googelen. Ja? Ja. Oh, nou ja Zal ik het straks eens doen? Nee, Laat ze ja. iemand op de radio van... De, op internet vind je geen intelligentie. <laughs> dat is ook niet helemaal met hem eens. Maar... Nou, dat is wel... Het is, kijk, het is natuurlijk precies zo met dit programma... Uh, of jouw verhaal nou waar is, of ja. het verhaal dat ik net van Bernard hoor, dat weet ja. je niet. En zo is het nee. met internet ook. Je gaat het opzoeken, je denkt, oh, zo zit het. En dan vind je de andere site en dan staat er iets volledigs anders op. Ja, dan moet je zelf de wijsheid in je eigen uh, hart zien te vinden. Dat is, nou, meestal voel je ook wel een beetje aan wat er waar is. Uh, ja, dan maar, dan maar het is ook heel persoonlijk hoor. Beauty is in de I of die belden, zeggen ze wel. Maar ja, wist hem ook, denk ik dan maar. De... Wat zeg je nu? Ze zeggen toch vaak: Beauty is in die eigen oh, beholder." Dus ja. wat je mooi vindt, dat ligt er maar helemaal aan wie er naar kijkt. Ja, nou, maar sommige dingen zijn gewoon waar. En ja, volgens, mij, zeker, ja. volgens mij ben ik nog steeds niet helemaal achter de waarheid. Er moet nee. gewoon een, echt een ware verklaring zijn. natuurlijk. Ja, Waarom Duitse boeken die ja. tekst ondersteboven op de zijkant zetten? Nou, staan. waarschijnlijk is dat opgeschreven in het eerste boek wat ooit uit is gegeven, want toen hebben ze die beslissing moeten maken. Ja, hoeom zullen we het zetten? Ja, en dat hebben ze waarschijnlijk dan in de inleiding gezet: van nou, we hebben de titel zo gezet. Want dit en dat en dat en dat. Ja. Dat is het eerste boek wat ooit uh, is uitgegeven. Dat moeten we vinden. Daar staat, staat ook, in. hebben alle vogelen nesten in? Uh, in. <laughs> maar uh, nou, we, gaan, we, we gaan toch nog even door. 0801121. Ja. Maar dankjewel voor je bijdrage. Nee, even, ik had nog een, ik had oh, nog je had een nog aan, veel een meer. Vraag. Oh ja, sorry. Ik zit in mijn hoofd al helemaal met, uh, met het schema van dit uur in mijn hoofd dat oh. ik een plaat wil draaien. Maar okay, dat doe ik nou, niet. Kortom. Ja. Uh, die muggen, volgens mij kan ik er ook van krijgen... Oh, want ja. ze zitten toch met die knoeten de laatste tijd te, knoeten, ja. te klooien? Ja. Met die knoeten te klooien? Met die te kooien, uh, uh, uh, ja. En uh, dus dat, het kan wel degelijk, zeg maar... dan zullen ze je wel waarschuwen als het, als het in de buurt is, neem ik aan. Hoop ik maar. Wat? Als tenminste de inspectie zijn werk doet. Ja. En uh, uh, van wat mijn vraag was... Ja. Ik zat laatst... Uh, dat, was, dat, was, dat antwoord wat toen gegeven werd was wensdenken... Ik weet niet, er was eentje van de Van kooten familie geloof ik. Ja, was de, de zus van Kees van Kooten ja. belde toen. Ja. En ik zat ook te zoeken, ik heb zelf het woordenboek toen erbij gepakt om zeg maar ja, uh, synonieachtigen te vinden. Zeg maar. En toen kwam ik het woord plutocratie tegen. Ja. En plutocratie, uh, dat betekent dat zeg maar alles bepaald wordt, dus de heerschappij van het geld, dat alles bepaald wordt door geld. Mm -hmm. Moet je trouwens wel alles in geld uitdrukken, maar dat terzijde. Ja, dat was... Maar ik vond het zo'n raar, raar woord, plutocratie. Ja, wat, wat betekent Pluto? Nee, waar komt het vandaan? Want jullie hebben toch zo'n etymologische vet, zeg maar. Ja, dat ben ik, ja. <laughs> maar ik, ik vond dit echt een mooie vraag. Voor, ja, Pluto, ik weet al de planeet Pluto, maar dat is waarschijnlijk ook vernoemd naar een of andere Romeinse of Griekse god. Ja. Maar waar komt dat dan vandaan? Wat is de. Wat is, waar is de de relatie met het begrip. Dat moet uitgelegd kunnen worden. Ja, dacht ik ook. Nou, ga lekker je plaatje draaien. Ja, maar nu zit ik met een probleem, hè. Want ja. ik had een prachtige plaat over boeken klaarstaan. Maar nou, het is wel altijd... Om en om. Nee, ja, nee. Over boeken? Nou, we hebben het toch over boeken gewoon. Ja, maar dan moeten we het eerst nu weer even over boeken hebben. Want we hadden het over plutocratie. En dan kan ik zo snel geen plaat bij bedenken. Nee, wat wil je over boeken weten? Nou, zeg nog even van uh, succes met het verhaal over die boeken. Oh ja, succes met het verhaal over die boeken. Ik hoop dat het antwoord komt. Bedankt, Timo. Hey. Doeg. Kan ik namelijk de boek of Love draaien van Pieter Gabriel? 0800 1121.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 Pieter Gabriel en de boek Love. Ik krijg een mailtje van uh, H. Visser. Die schrijft Engelse en Amerikaanse boeken. In mijn boekenkast doen het zoals de Nederlandse, Franse, Spaanse en Catalaanse. Doen het hetzelfde als de Duitse boeken. Ik hoop uh, verschillende nationaliteiten in de boekenkasten daar. Maar verklaart het nog steeds niet heel erg uh, goed, moet ik zeggen. 0800 -1 -1 als je weet waarom Duitse boeken de titel van het boek andersom op de kaf te afbeelden. Johan, goedenavond. Hallo. Hoi. Ik had een vraag. Nou, kom maar door. Nou, op ziekenauto's ja. zie je vaak een nummer staan, ja, bijna altijd, uh, twee cijfers, ci nee, twee cijfers, spatie, drie cijfers. Oh. Wat betekent dat? Het zijn allemaal verschillende nummers. Ja. Waar verwijzen die naar? En waar staan ze dan op die auto? Uh, de voor, uh, die hebben meestal een verhoogd dak. Ja. Nou, en daarboven op het dak, aan de voorkant, daar ja. staat een nummer. En uh, hoe weet je dat? Of zie je veel verschillende ziekenauto's voorbijkomen? Nou, als ik op de snelweg zit, uh, ik zit regelmatig op de snelweg... en kom komt de zieke auto, let ik erop. Verrekt, ja, weer een ander nummer. Ja. <laughs> maar ik weet niet wat het betekent. Hm. Ja, ik heb ook geen idee. Dat nou. heb ik gelukkig nog nooit ingelegen, maar... Uh, nou. Als je erin ligt, zie je het niet. Daar gaat het niet om. Nee, ik wou net zeggen. Ik kan me wel herinneren, maar niet dat ik toen nummers zag. Uh, nee, maar dan had ik het ja. wel kunnen vragen. Ja, nou ja, meestal als je in de ambulance ligt. Ja, het ligt maar net terwijl <laughs> Ja, precies. Maar in mijn hoofd mijn stond er beide keren niet naar. Nee. Uh, ja, 0800-1121. Voor iemand die het wel weet. Johan, ben je al aan het bakken? Ik ben al heel druk bezig, want mensen klanten zijn aan het hamsteren. Oh, vakantiehamstering? We gaan drieënhalve week dicht en dan uh, ja, daarom wordt er heel erg veel gehamsterd. En leggen we dan het verse brood in de, in de vriezer? Ja, dat doen heel vaak, vaak, uh, dat doen vaak mensen. En die zeggen, ja, ik wil per se dat brood hebben. En, en als het even kan een hele vakantie... en dan, uh, ja, dan moeten ze een hele, een hele grote voorraad aanleggen. Er was laatst een, een hoogleraar... Ja. die heeft op een bijeenkomst uh, ervoor gepleit... dat we als Nederlanders eens een keer moeten leren om uh, een dag oud brood te eten. Ja, maar dat is... Ja. Dat is, dat is niks op tegen, dat is eigenlijk alleen maar goed. Je bent iets eerder voldaan, je moet meer kouden dan. Dat, is alleen, uh, dat is alleen al hartstikke goed, meer kouden. Ja, en dat we gooien je niet ener. al het brood weg aan het einde van de dag. Ja, weggooien is helemaal het einde. Dat doe je, dat doe je niet. Maar wat doe jij nou met die lekkere taartjes als, aan het einde van de dag? Want die blijven niet... niet uh, nee, maar die gaan echt weg. Die gaan echt de container in. Waarom? Ja, omdat ik daar, dat is een dagvers product... Ja. En de eisen aan, aan uh, ja, alle, alle eisen aan voedsel is heel erg groot. Maar bijvoorbeeld slagroom en maketbakkersroom, de dus gele, gekookte gele room. Ja. ja die, die moet je bij, bij maximaal 5 graden bewaren, liever kouder. Ja. En als dat echt een dag over is, ja, daar komen zo makkelijk zoveel bacteriën in, dat wil je niet op je geweten hebben. Maar waarom, ge, waarom geef je niet om 5 uur gewoon voor de deur van je winkel alles weg dan? Nou, dat doe ik wel met brood. Dat gaat ongesneden, verpakte diepvries in en dan gaat naar de voedselbank. Ja. Maar dit is echt te gevaarlijk. Het is een dagvers product en dit is uh, te gevaarlijk. Als mensen daar niet verstandig mee omgaan, lopen ze grote risico's. En dan wil je niet op die geweten hebben. Maar als jij om zes uur dicht gaat en ik kom om half zes taartjes kopen, dan kan het nog? Ja, dat is niks aan de hand. Maar stel dat ik die de volgende ochtend weggeef... Nee, maar om zes uur als je dicht gaat... Dat iedereen in de buurt weet, als je om vijf voor zes bij, uh, bij Johan aanbelt... dan krijg je alles wat nog over is. Liebeschap, dan verkoop ik vanaf twee uur een drappel gebak oh, meer. Natuurlijk. <laughs> oh, natuurlijk! Oh, natuurlijk! Dus Ach, maar de, economisch ben ik ook alweer geen ja, lichten. Ja, ja. Dat is zo jammer. Nee, daar blijft er helemaal niks over. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dus. Maar als ik bij jou om uh, de tien over zes even in de container kom struinen... dan kan ik nog een lekker appelgebakje eruit vissen. Ja, dat zou je kunnen doen, maar er liggen ook andere zaken in. Dan zeg je, nou nee, laat maar liggen. Dat is heel onverstandig. Oké, okay, dankjewel. Maar vergeet niet de psychotrocks. Hé, hey, maar ga je, ga je nu, nu drieënhalve week dicht? Nee, over, uh, ik ga pas over twee weken, maar ik moet voor de horeca heel erg veel doen. Oh ja. En uh, ik ben dan ook echt helemaal weg. Ooit ben ik wel in de buurt en dan kan ik nog tussentijds ingrijpen. Maar dat kan ik nu niet, want ik ben ver weg. Dus dan, uh, dan moet er heel erg veel zijn. Oh ja, nou het is me volstrekt duidelijk, dankjewel. Ja. Een goede nacht hè. Hoi. Doeg. Antoinette. Hi. Hallo. Hallo. Over het boek. Oh. Ja. <laughs> nou. Ik vraag me af of het te maken kan hebben met het feit dat, ze, dat het Arabische schrift en bijvoorbeeld ook het Joodse schrift lezen ze van rechts naar links. Ja, wij de... lezen van links naar rechts, zij lezen andersom. Ja, maar, maar niet ondersteboven? Nee, niet ondersteboven. Maar als je nu dus van rechts naar links het je indweelt, dan ja. begint dus het woord goed bij hun uiterst rechts. Ja. En dat kan niet als je dus de titel. Ik vraag me namelijk ook af of dus in Arabië ze de titel van onder naar beneden daardoor doen. Want ja. als ze gewend zijn van links naar rechts, dus zich alleen al oriënteren op de als het boek ligt. Ja. Dan moet je dus naar links. Dan moet hij naar links de titel. Begrijp je me nog? Ja. En uh, aangezien de Arabische cultuur uh, in Spanje is bezet door de Moren geweest... het Ottomaanse Rijk is heel ver, heeft zich heel ver tot in Europa... Dan, dan zou het volgens mij kunnen... dat wij dus, omdat we van rechts naar links lezen... en het dus uh, ook naar, voor de hand ligt dat je met de titel meegaat... dat het naar rechts is, terwijl het uh, in Arabië naar links... ik kan het geloof ik niet goed uitleggen, maar... Nou, ik vind het heel onaardig om te zeggen nee, inderdaad. Maar ik vind het wel ingewikkeld. Ja, als je te, uh, op papier dus de, te de tekst neerzet, dan zie je het meteen. <laughs> nou, hoe moet ik op, de, op papier de tekst neerzetten dan? Uh, Want ik heb goed, hier... Ik heb er staan, goed dat je er bent, omdat die titel toevallig hier op het boekje ligt. Uh, ja. Als je die op zijn Arabisch neerzet, dus begint met G-O-E-D. Re rechts? Nee, van rechts naar links. Ja. Ja. Nou en dan de titel. Uh, op die manier gaat dus ook van onderen naar boven de titel als je hem uh, verticaal neerzet, dus ja. op de rug. Ja. Dan, en zij zijn gewend van rechts naar links te lezen. Dan moet hij dus naar links vallen. Want als hij naar rechts zou vallen, ook als hij dus uh, niet ondersteboven staat, dan kunnen ze het niet lezen. Maar wat ik me nu afvraag. Ja. Wacht even voor is waarom dan niet op de achterkant van het boek? Op de rug dus. Ja, op de rug. Op het ruggetje. Op het ruggetje, dan niet een andere afbeelding staat. Maar dan draai je eigenlijk gewoon je boek om. Dus dat is het ook niet. Ik vind het maar ingewikkeld. Ja, nou, het is het enige wat ik uh, kan bedenken... omdat ja. het dus ook in het zuiden... dus die, uh, die cultuur vandaar dus uh, door is moeten dringen... En wij, ik weet we namelijk ook niet welke uh, bevolking het eerst aan schrijven toe is geweest. De Arabieren, hoor ik altijd van zeggen, dus dat die hun wijsheid al verder hadden voordat wij de onze hadden. En dan krijg je natuurlijk dat wij later zijn ons, ons in gaan stellen op lezen en schrijven. En dat die cultuur daar dus uh, in Europa heel, heel veel langer al bestaat dan de onze. Hmm... Nou, het klinkt heel plausibel hoor, Antoinette. Ik vind nou, dat ik je dat gewoon, heel aardig doet. Ik ben zelf ook nieuwsgierig. Nou, maar iemand, ja. iemand uit Ar die Arabisch kent... die zou kunnen uh, weten dus... in hoeverre de titel ook van onder naar boven gaat uh, Ja, staat. dat... Uh, Althoud ja. dan bij ons. Ja, maar ik blijf dat dan raar vinden... dat dat dan wel doorgedruppeld is in Duitsland... en niet in Nederland. Nou ja, dat, er is dan meer. Ik bedoel, uh, de wisten wij, wisten zij ook eerder dan wij. Hm. In Duitsland? Goed, dankjewel Antoinette. We hebben het nog over die mug. Maar ja. we moeten niet vergeten dat we gewaarschuwd worden voor de tijgermug. Hè? Wat is er met de tijgermug? Nou, het is een of andere mug die ergens uit warmere streken ooit. Tot voor kort dus, daarop ik was. Ja. Maar die is hierheen aan het trekken en die uh, brengt ook ziektes over. Of die maakt ons ziek op wat hij zelf bij zich heeft. Maar wij, wij zijn gewaarschuwd voor de tijgermug. Ja, ja en de tijgermug is onderweg hier naartoe. Komt Hij, hij met de? Oh, Hij is er al. Ja. Hij was met de trein, dus hij was wat verlaat. Nou, ik weet niet. Misschien dat hij een spotboekje bij Nee. <lacht> <lacht> Oké. Okay, nou, pas op voor de tijgermug. Ja. Oké. Okay, en biergistpillen slikken. Ja. Dat ja. lusten ze niet. Nou, ik moet er niet aan denken, want ik vind het vieze stof om te slikken, maar goed. Nou. En je wordt helemaal hyperactief dan waarschijnlijk, want je neemt behoorlijk wat vitamine B in. Oh. En daar heb ik geen gebrek aan. Dat is best een nadeel dan. Nee. Ja, ja, je gaat op een gegeven moment afwezen van wil ik toch het risico lopen om gestoken te worden. Ja, nou met die tijgenmug in het vooruitzicht, dan vind ik het allemaal maar lastig worden. Nou, nou ja, goed, de regering waarschuwt de ons wel meer. Misschien dat ze nog voor die tijd dat dat echt werkelijk eh, massaal tijgermug, dat gaat toch ook niet zo hard, mee. En ja, je weet het niet, ze kunnen zomaar opeens met z'n allen gaan aanvallen. Nou. Ja. <lacht> het is. Ik nou, weer dat met de boerka. Nou, dat is misschien, als we het dan over Arabische invloeden hebben, dat is misschien best een goed idee. Ja. Ja, goed. Dan, dankjewel Antoinette. Oké, okay, Dag, Gerrit. Ja, uh, ik ben degene die de vraag gesteld heeft over ja. die Duitse boeken. Ja. En ik vind eigenlijk de verklaring uh, uh, dat het vanuit de Arabische en Joodse, Jiddische wereld... Uh, uh, ja, dat, dat daar de, de oorsprong ligt. Dat ja. vind ik eigenlijk heel plausibel. Ja, die, die blijft ook een beetje zo tussen de regels door steeds opborrelen. En dan is het meestal wel een uh, authentiek antwoord. Ja. ja, en het klopt inderdaad wel dat ze in de Arabische wereld... waar ze ten eerste ook ja, eerder met het decimale stelsel en dat soort dingen... en ja, waarschijnlijk denk ik toch ook al verder met uh, het begin van de boekdrukkunst. En dan is het logisch dat je een boek op die manier uh, inbindt. Maar dan blijft het nog steeds raar dat het in Duitsland gebruikelijk is ja. gebleven en in Nederland niet. Ja, dat klopt. Ja, uh, Daar heb ik ook geen verklaring voor. Nee. <laughs> dus, uh, maar je denkt, blij... ik evalueer de antwoorden nog even. Dat blijft zo'n toch maar nou ja, ik, ik, voor mij is het uh, een, een goede verklaring... dat je vanuit de Arabische wereld en de, en de Joodse wereld een boek op die manier inbindt... en dat uh, ja, misschien Joodse drukkers bij het begin van de boekdrukkunst uh, uh, een boek op die manier inbonden. En, ja, en dat heeft in Duitsland in ieder geval uh, een grote invloed gehad en waarschijnlijk ook in Frankrijk... Uh, maar in Nederland misschien niet. Ja, dat uh, de Joden daar niet uh, uh, of in de in de drukwereld zaten. Dat zou kunnen. Nou, ik ik. Nou, ja, ja. ja, ja. ja. Ja. Nou ja, nee, maar ik zit natuurlijk een beetje te vissen. Kijk, ik kan natuurlijk niemand, uh, niemand uh, wakker wensen hier vandaan. Maar ik denk, ja, er moeten toch mensen zijn die een beetje in die boekenwereld zitten. Die dat bestudeerd hebben, typografie en zo. Ja, ik heb zelf uh, de kunstacademie gedaan, ook de grafische Kijk, uh, vormgevingafdeling. Maar, maar zelfs daar... Dat onderwerp, dat onderwerp is nooit ter sprake gekomen. <laughs> Heel gek is dat toch. Hmm. Ja. Nou, nee, Maar we nou, zitten, ja, ja, jij, jij dan... wil even doorgeven, we zitten in de goede richting. Ja, nee, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik, ik ben benieuwd. Ik blijf nog even doorproberen, Gerrit. Ja, prima. Ja. Dank je wel. Oké, okay, doeg. Oké, okay, dag. Dag. Ja, ik zocht naar nou een, een, uh, een liedje waar dat dan in zit, dat ondersteboven. En toen moest ik aan deze denken.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 voor de allereerste keer en verliefd waarin ondersteboven, maar ook met een rood hoofd zit. En dan moest ik weer denken aan die verklaring van Bernard. Dat, je, dat de, de titels van boeken op Duitse boeken ondersteboven staan. Omdat Duits, Duitsers uh, veel wetenschappers zijn. En die dan ondersteboven gaan hangen boven de stapel boeken. Als ik het zeg, klinkt het heel onlogisch. Bernhard legt het heel logisch uit. Maar ja, zo kwam ik even ook weer bij dat rode hoofd. Nou ja, eigenlijk, en het is ook gewoon een verschrikkelijk leuk liedje van Zirkus. Kustus. Verliefd was dat. 0800 1121 voor vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld: Timo wil graag weten. Uh, uh, waar het woord plutocratie vandaan komt. Dus uh, mocht je dat ergens opgezocht hebben of toevallig weten. 0801121. En Johan wil weten waarom de nummers, er nummers staan op de voorkant van ziekenauto's... Meestal bestaande uit twee cijfers, een streepje en dan drie cijfers. 0801121. Marianne. Hoi. Hallo. Hoi. Hallo. Uh, ik heb in een op een technische bibliotheek gewerkt. Kijk. En dan moet je de boeken dus regelmatig rechtzetten. Nou, een van de eerste dingen die dan opviel... en technische boeken, daar zijn veel Duitse boeken onder. Oh. Die stonden dus allemaal verkeerd. Dus <lacht> ik naar mijn bibliotheekaris en gevraagd wat dat was. Nou, het is heel simpel. Dat is gewoon standaardisatie. Het is de Duitse DIN-norm. En... Uh, uh, uh, hè, zoals we bijvoorbeeld de papierformaten gestandardiseerd hebben. Daarom hebben we A4'tjes. Vroeger hadden we van allerlei soorten verschillende maten papier. Maar die zijn gestandardiseerd en volgens een normensysteem. Nou, en zo heb je ook normensystemen voor uh, uitgeverijen. En de Duitse uitgevers die hebben gekozen voor uh, zoals de Duitsers het doen en, uh, in de, uh, en wij uh, in Nederland hebben ze het precies andersom gedaan. Dus het heeft gewoon met standaardisatie te maken. Ja, maar standaardisatie, dat, is een norm. Maar standardisatie, dat ik, begrijp ik wel. Want als we het ja. allemaal hebben, dan is het inderdaad een regeltje. Ja. Alleen dan blijft het raar dat als je een boek gewoon op tafel legt, dat dan de titel ondersteboven staat. Ja, voor ons. Nee, maar dat is, dat ja, is voor iedereen toch raar? Om het, uh, om het ondersteboven te, te zien, ja, nou dan weet je niet beter. Het is, gewoon, het is gewoon een afspraak die per land gemaakt wordt. En de Duitsers die hebben het zus afgesproken en wij andersom. Maar stel, ja. nu, uh, stel nu de flessen frisdranken in de winkel. Ja. En stel nu dat we erachter komen dat in Duitsland... alle etiketten van de flessen onderste ondersteboven zitten. En we zeggen van, waarom zitten ze daar ondersteboven? En je zegt, ja, omdat dat nou eenmaal de standaard is in Duitsland. Dat is nog steeds niet het antwoord. Nee, dat is inderdaad niet het antwoord. Nee, er, moet, nee. er, moet, er moet een moment zijn geweest dat ze dachten, ja, maar dat is handiger als je de flessen in je flessenrek legt. Dan, uh, ja, inderdaad. Toch? Wat, wat, waarom zou je anders iets ondersteboven op alle boeken in Duitsland gaan drukken? Ja. Ik denk dat ze, de, dat ze gewoon zeggen afspraak is afspraak en wij doen het zo. Ja. Zou je... Met wat ik zo nou zei over A4, hè? Ja. Yeah. Dat heeft ook heel lang geduurd voordat het eindelijk normaal werd. En nou doen we het dus over de hele wereld zo. En... Ik denk dat de Duitsers op een gegeven moment er ook niet van tussen kunnen om, om het andersom te gaan doen. Nee, dat... Want, uh, uh, uh, want uh, uh, in de Engel, Engelstalige landen, die doen, het, die doen het als wij. Maar de Fransen en de en, en, uh, Latijnse landen, die willen het weer precies andersom. Ja. Maar op een gegeven moment, nou, dan, dan, dan wordt het niet anders. Dan iedereen gaat hetzelfde doen. Hè, zoals we onze maten ja. en gewichten gestandardiseerd hebben. Ja, nou... Op een gegeven moment gebeurt dat gewoon. Ja, en en net als dat het we, we krijgen wekker, dit weekend... Oh, ja. uh, uh, wat zeg je? Nee, we krijgen dit weekend een schrikkelseconde. Oh, en goed, En die hebben we ook met z'n allen afgesproken. Dan moet je even goed onthouden dat je dit weekend je klok een seconde vooruit moet zetten. Ja, maar dat doe ik, ik heb zo'n zo wekkertje en dat... Uh, dat Achteruit op, op Frankfurt, uh. weet je wel. En die doet dat helemaal automatisch. Oh, gelukkig maar. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik zou er niet te licht over denken, hoor. Want het kan nog zijn dat je, dat je wekker niet afgaat morgen... omdat je telefoon in de war is. Of dat je wekker een seconde te laat afgaat. Of te vroeg. Het, het gaat nog een hoop uh, gedoe geven. Ja, precies. Maar, oh, ja? Ja, nee, ik wou alleen maar zeggen... Uh, op zichzelf is standaardisering natuurlijk gewoon prettig. Dat, dat is ook zo. En er is en natuurlijk ook... Er is ook altijd een bepaald point of no return. We noemen dat ja. tegenwoordig het JSF-moment. Dat, <laughs> dat je niet meer terug kunt. Dat je denkt van, ja, hallo, alle boeken van de afgelopen tien jaar... daar staat het verkeerd om op. Laten we het nu maar zo blijven doen. Nou, dat weet ik niet, hoor. Oh. Nee, dat, nee, dat lijkt me toch eigenlijk niet. Nee. Uh, maar die, ja, die Duitsers die zijn natuurlijk heel erg voor voorstander. Die hebben het trouwens uitgevonden, die standaardisering. Want ik weet niet precies meer waar DIN voor staat. Maar ik dacht iets van Deutsches Instituut voor Normalisatie of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Want ik vond het te flauw om het uh, op internet te gaan opzoeken. Maar dat is... Over die titels, dat is wat mijn bibliotheekaris mij uh, vertelde bij binnenkomst. Ja. In een technische bibliotheek. En maar hoe oud de... was je oh, toen? Hoe oud hij was? Nee, jij. Oh ik. Oh. Uh, oh, even denken 32. Oh, oh ja. dan denk je ook niet dat je zo groen als gras binnenkomt en denkt, nou als die meneer dat zegt, zal het wel waar zijn. Dat vind ik uh, wel in Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, maar ik, ik geloof best dat het gestandaardiseerd is. Maar er zit toch nog een moment voor. Ja, dat is waar. Dat ik me afvraag. Wat ook zo leuk was in onze bibliotheek. Daar hadden we ook normbladen. En daar staat... Normen, uh, we waren bedrijfsbibliotheek onder andere van een. Uh, hoe heet het een, een scheepswerf. En uh, bij Lassen bijvoorbeeld heb je ook allerlei uh, standaarden. En dan, dan hadden wij al die normbladen. En die, die golden dan voor. Nou, voor heel West-Europa. En wij waren een, een bibliotheek die. Uh, die, die nogal veel hadden op het gebied van, van, van normen en standaardisatie. En dan kregen we dus ook aanvragen uit uh, verre buitenlanden. Ja. Soms wel, wel eens helemaal uit Japan of zo. En dan uh, stuurden we onze normbladen op. En dan uh, uh, krijg je die aanpoosje nou weer terug natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft, daar zijn hele instituten voor. En die, ja, die doen dat allemaal. Ja. Nou. nou. Dan moeten we die maar wakker bellen. Maar ja, instituten ja. Die zijn nooit s'nachts te bereiken. Daar weet ik alles nee. van. Nou, dankjewel Marianne. Ik, uh, ik blijf hem gewoon nog even. We hebben nog een uurtje, wie weet. Daarom. Dat er nog iemand Maar dank Maar dankjewel voor je bijdrage. Maar dat iedereen niet op zijn kop gaat staan hoor. Nee, dat valt wel mee denk ik. Dan vloeit al het bloed naar beneden. Ja. Allemaal rode, rode hoofden. Mogen. Oh, hou alsjeblieft. Wat op. een toestanden. Nee. <laughs> nou, rustig gaan, het is midden in de nacht. Dankjewel Marianne. Doeg. Ja. Alfred? Ja, ik denk niet dat ik nog voor dit nieuws dan eens mijn hele verhaal kan doen. Uh, maar goed, uh, ik heb de drie, eerste drie Buiten-Duitse boeken die ik dus vond in mijn boekenkast. Ja. Daarvan zijn er twee dus op de Duitse manier en, en eentje is dus uh, op de Nederlandse manier. Oh. Ik zeggen. Uh, Knut Hamsoen, het boek Pan, en dat is dus ja welk jaar? Dat denk ik, want dat is inderdaad wel een standaardisering. Dus, uh, dus uh, het begrip standaardisering uh, is wel juist. En uh, uh, dit is dus uit een tijd. dat het nog. Uh, de Front Boekhandelsladenprijs. <laughs> Rijksmark. Uh, uh, nou ja, goed. Twee dit mark, is van uh, voor de standaardisering. Dus dat is dadelijk van voor de standaardisering. Ja. En het handige. is dus niet zozeer als je, dat je er overheen kijkt. maar als je een boek hebt. Ik heb hier dus een ander boek. En daar is, dat heeft dus op de titelpagina überhaupt geen titel. Alleen maar een plaatje, een logo. Ja. En uh, als, als ik dat in mijn rechterhand heb... en ik draai het zo, dus, dan, dan, dan zie ik het gemakkelijk. Gardi over de Kirdi, een, een Afrikaanse stam. Uh, terwijl uh, het boek van Alfred, uh, Jerry... Ja. Uh, dat is inderdaad weer op de gewone Duitse manier. Nou heb ik... Een, uh, de cd werd ook even genoemd. Ja. Debussy, Nax ja. uh, Naxos, ja. staat uh, als je het met de boven voorkant naar boven hebt. Ja. Staat dus zowel aan de ene kant als aan de andere kant het rechtop. Maar ik heb ook een, hier een CD uit Peru. En ja. dan is het dus aan de linkerkant is het op de Duitse manier. En op de rechterkant is het, uh, staat die wel, dus uh, gewoon rechtop. Dat vind ik nog veel slimmer. Dus het is dus gewoon op een gegeven moment standaardisering van ja, wat. wat wat wordt er gebruikt. Dankjewel Alfred.